van vandaag het gaat namelijk over het Koninkrijk van God volgens Louis Antonis als ik een brief of een boek zal schrijven wat ik niet zal doen zal dat het thema zijn volgens mij want er zijn zoveel verhalen verteld over het Koninkrijk van God maar eigenlijk is het toch voor een hele hoop mensen inclusief mij heel erg moeilijk ik heb een werkgever daar werk ik nu drie jaar voor en hij zei, Louis, dat zei hij gisteren, ik heb hier een brief voor jou. Je bent een man van weinig woorden, dit snap je wel. Hij gaat het snappen. Je moet bij mij met weinig woorden komen, wil ik het begrijpen. Als het te lang duurt, raak ik de draad, of als het te lang is, dat verhaal, dan raak ik de draad kwijt. En het is zo, wat Levi in zijn gebed spreekt. Yeshua die vroeg alleen maar... Hem te volgen. Volg mij. Want dat is het belangrijkste van alles. We moeten Yeshua volgen. Als er. één persoon. Volkomen. God gevolgd heeft. Dan is het Kaleb wel. De Bijbel zegt: hij, hij heeft hem volkomen gevolg. In alle woorden die er gesproken zijn. Hij, hij is ook de enige die uit Egypte is gevolgd. Uh, ...gekomen en het beloofde land in is gekomen. Ja? Hij kwam er vandaan en hij is daarin gekomen omdat hij volkomen geloof staat erin. Dat is toch voor een hele hoop mensen zoals ik heel erg moeilijk. Volkomen volgen. Dat is wat we willen. Ik ben tot geloof gekomen vanwege de problemen in mijn leven... En je zoekt dan toch een kerk op, je zoekt God op of Jezus op. Eigenlijk voor je problemen op te lossen. Want ik heb een probleem. En eigenlijk doen we dat allemaal niet anders of enkele uitgezonderd. We hebben gewoon een probleem en uh, daar willen we vanaf. En als we een probleem hebben of we zijn dan gaan we naar een dokter toe... En uh, of wij gaan naar een therapeut toe, of wij gaan naar de naar een advocaat toe, het doet er niet toe hoe of wat. Wij gaan ergens heen voor de oplossing van ons probleem. Vaak is het heel makkelijk om naar een gemeente toe te gaan die bij je past om van je problemen af te komen. Ik ben nu 15 jaar bezig met het Woord van God. ...in allerlei vertalingen, zoals jullie weten... ...allerlei vertalingen, ik bedoel in Nederlands... ...want dat is het enige wat ik nog een beetje versta... het is moeilijk genoeg om te begrijpen wat er staat. De teksten hierin, die hierin, die ben ik allemaal tegengekomen. Het is toch altijd geweest als een puzzel voor mij... ...hoe ik ermee om moet gaan. Iedereen die dagelijks de Bijbel leest, die weet wel wat er staat... Maar niet iedereen weet hoe je eigenlijk met al die woorden om moet gaan. En dat is vaak het moeilijke. En als je dan toch over het koninkrijk van God gaat spreken... dan heeft iedereen eigenlijk wel zo'n beetje zijn, zijn verhaaltje. En komt dat uit de Bijbel? Ja, ze komen allemaal uit de Bijbel. En vaak willen we heel dicht bij God zijn. Soms voelen we hem niet en dan willen we dichter bij God zijn. Ik ben achtergekomen dat we helemaal niet dichter bij hem kunnen... Zijn, want hij is altijd bij mij. Of bij u. Hij is er altijd. Dichterbij kan hij niet bij je, bij je komen. Dat is onmogelijk. Staat er allemaal geschreven, lieve mensen. Komt niet uit mezelf, maar ik heb dat allemaal gelezen. Dus het is, uh, het is goed dat u, dat u leest en dat u, dat u hoort. Wat is ook heel erg belangrijk, dat wat er ook gesproken wordt, dat u met aandacht hoort. Geeft die spreker altijd de voordeel van de twijfel? We hebben vaak hebben we de neiging om weg te blijven. Van daar wil ik niet naar horen. Of dat is waanzin. Lieve mensen, die houding dat is niet christelijk. Let wel wat ik zeg. Alleen aan de vruchten kan je de boom herkennen. Alleen aan de vruchten. Dus aan mij persoonlijk, als u mij iedere keer hier ziet komen in de Shabbat en weer terug gaat. Dan ziet u dus nog helemaal niks. Want ik kan mooie verhalen vertellen. Maar aan mijn houding, aan mijn doen en laten. Kan u weten of de, of de Christus wel in me woont. Zo kan ik het ook aan u zien. We kunnen wel voordoen als vrome mensen. Maar dat zijn we niet altijd. En daar let wel. Ook wanneer de geest God in u woont, kan je nog steeds een fout maken. Hè? Je bent dus niet foutloos, je blijft dus gewoon mens. Die fouten kun je altijd maken. Dan ben je nog steeds een keer van God. Want er is geen rechtvaardiger die niet zondig, toch? Dat hebben we van de week gehoord of twee weken geleden. En Joshua die vertelt ook, wie zonder zonde is, werd de eerste steen. Dus er ging helemaal geen steen naar die vrouw toe. Dat verhaal kennen we. Ja, alhoewel het tussen de haakjes is verteld in de Bijbel. Maar het is toch wel een mooi verhaal. Nou, ik ben niet zonder zonde, want ik heb nog steeds zonde bij me. En dat doen we allemaal. Of we het nog bewust doen of onbewust. Niemand is heilig. We zijn wel apart gezet. Maar wij zijn dan toch het zout der aarde door degene die we uitstralen. En degene, of de, de dingen die we dus doen. Het koninkrijk van God... Dan kan je eigenlijk de hele Bijbel lezen over het koninkrijk van de hemelen. Als je dat allemaal gelezen hebt, dan snap je nog niet hoe dat eigenlijk in elkaar steekt. We denken dan vaak over de hemel. En, en het werd vroeger ook gevraagd door de, door de schriftgeleerden en door de fariseers. Uh, wanneer komt het koninkrijk van God en uh, hoe zit dat nou? En, uh, en Yeshua die vertelt eigenlijk ja, toch een beetje vaag daarover. Hij is niet echt direct, maar soms toch wel, alleen dan verstaan we het niet. Hij kwam ook heel veel met raadselen. Het, het, het is ook een, een, een hele nieuwe leer die hij geeft. Er zijn heel veel dingen in het Nieuwe Testament die geschreven wordt, die helemaal in het oude niet, niet gesproken werd, zoals het Koninkrijk van God. En vaak maken we ook de fout door wanneer we dus een tekst lezen die ook in het, nieuwe testament, of in het oude testament geschreven staat. Zien we als terugblik naar het oude. Dus je krijgt soms een kolommetje beneden dat er in Jesaja geschreven staat wat in het nieuwe testament staat. Die verwijzingen, lieve mensen, mag u lezen. Ik verbied het niet. Maar let wel, sommigen zijn fout. Daarom is er een hele verwarring in delen van de, van de Bijbel in het Nieuwe Testament. Dat uh, bij wijze van spreken brieven gericht zijn naar de christenen uit de heidenen. En we zien dan toch dat die brieven uh, of bepaalde Bijbels die zeggen dat het voor het Joodse volk geschreven is. Nou de Bijbel is heel duidelijk wanneer je dus Jacobus leest. Dan zie je gewoon dat dat geschreven is aan de twaalf stammen van Israël. Die in de verstrooiing zitten. Dan weten we gewoon dat die brief is gericht naar die mensen. Geldt ook voor ons, mogen we ook voor lezen. Maar sommige brieven, die zijn dan geschreven echt voor de heidenvolken. Of de christenen uit de heidenen. Zo, zo zie je dus het boek Petrus. Die is uh, Petrus 1, of 1 Petrus. 1 Petrus is een brief... Die is geschreven voor de heiden of de christenen uit de heiden. Is dat belangrijk? Ja, dat is heel erg belangrijk om dat te weten. Want zoals Esther Noordenmeer verteld heeft, dat ja, sommige verhalen hoor je van één kan. Het is heel belangrijk om, om echt te, te weten, wie schrijft die brief en aan wie heeft die dat gezonden. Het is voor ons ook goed om te leren, om te weten wat er staat en waarom de dingen dus verteld worden. Het wordt, het wordt allemaal weer wat duidelijker. Want het volk Israël zelf, die weet eigenlijk wat goed is en wat niet goed is. Want zij kennen de Torah. Zij kennen de profeten. Maar niet allemaal weten ze dat. De christenen uit de heidenen, die kennen dat niet. Daarom zijn er soms dingen uitgebreid gesproken... voor die heiden, de christenen uit de heidenen wat misschien voor, voor een hele hoop mensen verwarrend zijn maar voor hun is dat duidelijk voor hun is dat goed dat het zo geschreven wordt het koninkrijk van God is niet te, te zeggen dat hij hier is of hij is daar het koninkrijk van God is geografisch niet aan te wijzen van daar is het dat kan je dus niet aanwijzen dat zie je niet het koninkrijk van God is namelijk bij ons, zegt hij. Laten we dan maar even dat stukje uit de Bijbel halen. Lukas 17 en dan vanaf vers 20. En op de vraag der fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, antwoordde hij, hun en zeiden, het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen, zie hier is het, of daar, want zie, het koninkrijk gods is bij u. Het koninkrijk gods is bij u en bij mij. Er zijn heel wat verhalen over het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is als een man die een schat in de aarde heeft gevonden en weer terug heeft begraven. Is naar huis gegaan. Heeft alles verkocht wat hij had. En hij is teruggekomen. En hij heeft de hele akker gekocht. Dat is het koninkrijk van God. Als ik dat verhaaltje hoor van, van Martin. Dan zeg ik van ja, inderdaad. Je, je komt dus de dingen tegen die van God zijn over de Shabbat. En hoe moeten we nu verder? We hebben een baan en hij moeten op Shabbat werken. Het levert problemen op. Maar toch moeten we keuzes maken. Deze man heeft ook keuzes gemaakt. Hij is naar huis gegaan, de tijd genomen, alles verkocht wat hij had. En toen hij terugkwam heeft hij de hele akker gekocht met de schat erbij. Zo heb ik het ook zelf gedaan. Dit is eigenlijk mijn tekst toen ik tot geloof kwam. Andere teksten dat wordt voor mij gewoon te moeilijk om te begrijpen, om te snappen. Als we in het koninkrijk van God willen komen, moeten we een keuze maken. Ik ben uit een gemeente gestapt. En ik ben eigenlijk thuis gebleven. Omdat ik dus met bepaalde dingen niet eens, niet eens ben. En ik kwam Wim tegen... En Want een paar gesprekken hebben we toch besloten om een gemeente te beginnen. En ik zie dat toch als het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God bestond toen uit drie, vier zielen. Ik was er één. En ik heb daar Anneke, die daar bij de muur zit, was de tweede... Wij zijn naar de notaris toegegaan. Wij hebben ondertekend wat nodig was. En we zijn de gemeente begonnen. Dit is het koninkrijk van God. Ik snap dat niet. Maar dit is wat ik begrijp. Hadden we het moeilijk? We hebben het enorm moeilijk. Ook anderen hadden het niet makkelijk. Maar we zijn er doorheen gekomen. We zijn al bijna 15 jaar verder. Zijn er zijn heel, heel wat mensen gekomen, zijn heel wat mensen weggegaan. Maar lieve mensen, het koninkrijk van God op deze aarde, dat zijn wij. We zien dat niet zo, wij ervaren dat niet zo, maar het is goed om hierover hardop te spreken. Om even over na te denken. Wij kennen namelijk het koninkrijk, daar wonen we in. Ik bevind me nu in het Koninkrijk der Nederlanden. En die Koninkrijk der Nederlanden die is zodanig gevormd dat die een Tweede Kamer heeft. En die Tweede Kamer die, die, die geeft adviezen aan de koning. of enfin, die geeft raad aan de koning die regeert. Of de regering die regeert. Het is een hele ingewikkelde situatie. En het gaat namelijk op een hele democratische systeem. Zo zijn we opgegroeid. Dat is wat we weten, dat is wat we kunnen. Als wij, als wij vijf kinderen hebben, dan vragen we gewoon aan onze kinderen... wat willen we eten, wat willen jullie eten, die ene wil dat. Nou, de meeste stemmen gelden, dat wordt dan gekookt. Dat democratische, dat zit dus een beetje in ons. Maar de regering die God regeert, werkt niet zo. Hij is dus niet democratisch. God regeert alleen... God regeert alleen. Hij heeft dus nooit raad gevraagd aan anderen. Hij is een alleenheerzer. Maar het is wel iemand of een God die alles weet vanaf het begin tot het einde. Dus dat hoeven we ons eigenlijk niet ongerust te maken. En wij dan, het koninkrijk die bevindt in ons en plaats dat wij in het koninkrijk zitten, bevindt die in ons. God woont dus niet in een gebouw. God woont in een tempel. En die tempel, zegt Paulus, dat zijt gij. Indien de geest van God in u woont. Dus het koninkrijk van God is de gemeente. Het is de tempel. Dit is de tempel. Wij samen vormen een gemeente. En dit is het koninkrijk van God op aarde. Je kan van alles nog meemaken. het kan van alles nog verkeerd gaan. Maar we hebben gewoon Yeshua te volgen. Als wij een probleem hebben. Dan willen we van het probleem af. Maar let wel lieve mensen. Als u de Bijbel leest. Ik noem nu een voorbeeld van de man die 38 jaar ziek is. Daar komt Yeshua langs. Hij weet dat hij 38 jaar ziek is. En hij vraagt hem. Wil jij gezond worden? Dan komt iemand naar de dokter toe die ziek is. En dan komt de dokter zeggen van, wil je gezond worden? Wel, misschien denkt hij er anders over. Maar bij mij is genezen en gezond worden twee verschillende dingen. Als ik een geldprobleem heb, dan wil ik gewoon van mijn probleem af, ik wil geld hebben. Ik heb wel eens een situatie gehad, dat ik had ik er maar 100 gulden meer per maand... Dan was ik van mijn probleem af. Heeft u dat ook gehad? Of nog? Had ik dan maar 100, 100 gulden meer per maand, dan, dan, dan was mijn, mijn, mijn leven veel leuker, is mijn probleem af. En wat deed ik? Voor die 100 gulden ging ik overwerken. En weet u wat het is? Dan heb ik die 100 gulden, maar dan heb ik een ander probleem gecreëerd. Het is net als als iemand met een auto harder wil rijden. En het gaat dus niet harder. Dus wat doet hij? Hij doet een grotere motor in die auto. En ging die dan harder? Want die grotere motor die weegt zwaarder. Je hebt meer weerstand. Dus je haalt toch weer die snelheid niet. Dat probleem die we dus steeds met ons houden. Wij willen dus de oplossing voor ons probleem. Maar God de Vader die wil namelijk niet ons probleem of onze ziekte genezen... maar hij wil ons gezond maken. Hij wil dat we gezond zijn. Iemand die een drangprobleem heeft, die wil van zijn drang af. Gegarandeerd wil hij daar echt van af. Hij wil er ook alles aan doen om er van af te komen... maar dat lukt niet altijd. Zo ook als je te zwaar bent... Het is een heel gevecht tegen jezelf... om toch een paar kilo's af te vallen. Dus Het is dus echt niet altijd makkelijk. Maar in het koninkrijk van God... in het koninkrijk van God... regeert God alleen. En hij is alom tegenwoordig. Hij is er altijd. En hij weet ook alles. Wat we moeten doen is... luisteren naar wat hij zegt. Vaak lees ik ook dingen teksten uit de Bijbel die door Paulus gesproken wordt. Dat wij dit allemaal hebben in Christus Jezus. Of in Yeshua de Messias. Alles hebben we in Christus Jezus. Dat gebed eindigen we ook in Christus Jezus tot de Vader. En ik vraag dan af van, wat zegt die nou? Wat bedoelt die nou? Hoe zit dat nou in Christus Jezus? Wel, dat zijn toch belangrijke dingen om te weten, als christen zijnde, hoe dat zit in Christus. Alle dingen die in Christus staan, is zo belangrijk, dit moeten we begrijpen. Maar wij vragen vaak niet dit om duidelijker te, te, te maken, van wat, wat is nou de bedoeling in Christus? In Jezus Christus. Het is zo'n vraag die, die eigenlijk voor de hand liggen is, en ja, nou, dat weten we wel, in Christus. Weet u, als we dit begrijpen, dan zullen we, denk ik, toch wel makkelijker met elkaar omgaan. Ik denk dat we dingen niet zo gauw mee doen zoals we gedaan hebben. Omdat we het begrepen hebben. Velen van ons, ikzelf, heb heel veel dingen niet begrepen. Ik heb het toch kunnen leren van andere mensen die weg zijn gegaan of ze kwaad zijn weggegaan. Daar heb ik eigenlijk wel van kunnen leren. En waarom omdat ik eigenlijk misschien het geduld heb gekregen of aangeleerd dat ik dus toch de dingen mag zien dat ik het zo niet moet doen. En dat moet je in de koninkrijk van God. In Christus wil zeggen in dienst van Christus. Wij zijn in dienst van Christus. Wij allemaal zijn in dienst van Christus. Christus woont in jou. Hij regeert ons. Hij regeert ons. Hij woont niet in ons. Hij heeft niet een plekje in ons gekregen. Nee, we hebben hem toegang gegeven om te regeren in ons. Om ons nieuwe mensen te maken. Andere mensen te maken. Daarom zeggen we in Christus Yeshua. In Christus, in de Koninkrijk van God, heb je ook geen gradaties onder mensen. Wij zijn allemaal broeders. En wij zijn allemaal zusters van elkaar. Er was één moeder die twee zonen had. En die vroeg gewoon aan Yeshua. Kan het zo zijn dat mijn twee zonen in het koninkrijk... Eentje links en eentje aan de rechterkant van u troon mag zitten? Als je de Bijbel leest, komt u dit soort dingen allemaal tegen. Wij willen allemaal een mooie plaatsje. De beste plaats die er is. Het koninkrijk van God is zo belangrijk... Hij woont in ons. We kunnen nooit een probleem hebben met elkaar. Dat laat God dus niet toe. Wanneer u een probleem met mij hebt of met iemand anders hier. Of als u weet dat er een zuster of een broeder een probleem heeft met u. En u komt straks de offerkist, uw offer brengen. En u herinnert zich eraan. Dan zegt hij: zegt dat geld even opzij. Verzoen eens even met je broeder. En geef daarna dan toch die offer in de kist. God vindt dus dat offer die u brengt, minder belangrijk als die verzoening met uw broeder. Als u dit begrijpt, zullen er dus nooit meer dingen plaatsvinden wat heeft plaatsgevonden binnen deze gemeente. Want dat we elkaar lief hebben, onze broeders lief hebben, dat is een eis in het koninkrijk van God. Onmogelijk is het, kan het anders zijn. Ik kan dus gewoon weten aan iemand wanneer het koninkrijk van God in hem is. En dat zie ik in zijn doen en laten. Ook al weet hij nog niet alles, kan hij daar toch in bevinden. Want hij zegt, ik kom aan de deur en ik klop. En als iemand die deur open maakt, dan zal ik bij hem binnenkomen en met hem een maaltijd hebben. Dit zijn echt woorden die ik uit de Bijbel heb gehaald. Dan gaat God de Vader, Yeshua, die gaat met ons samen aan tafel. Wij die hier zitten, die hebben die klop aan die deur gehoord. En we hebben ze opengemaakt. Anders had u hier niet gezeten. Vaak zeggen we, we hebben de Heer gezocht. Nee, lieve mensen, dat had ik ook gedaan, gedacht vroeger. Maar het is hij die ons zoekt. Hij die ons zoekt. Daarom zitten we hier. In het koninkrijk van God. Het is soms een beetje ingewikkeld om dit te begrijpen. Maar lieve mensen. Nog niet zo lang geleden. Was er een probleem. Een geschil. Tussen Wim Verdouw En een broeder in Amsterdam. Met de grote verzoendag. Is onze broeder en onze zuster samen in het wit. In de auto gestapt en die zijn naar Amsterdam toegegaan... met Grote Verzoendag... naar de synagoge. Dit mag iedereen horen wat ik zeg. Hij is geweigerd... om naar binnen te komen. Op Grote Verzoendag. Hij is persona non grata. Hij mag daar niet in. Hij is geweigerd om naar binnen te komen. Er is een portier daar zo... en die heeft hem gewoon geweigerd om naar buiten te gaan. Dit is iets wat ik weet... anders zal ik het hier nooit hardop zeggen. Lieve mensen... Het kan zo dus niet. Als je de geest van God in je hebt wonen. En je gaat op deze manier met je broeders en je zusters om. Lieve mensen. Het werkt gewoon niet in het koninkrijk van God. Allen die hier weg zijn gegaan. Die zijn van harte welkom om hier terug te komen. Om met mij en met ons allemaal samen te leren. Dat wij langzaam. Maar zeker een eenheid worden in zin en gevoelen. Vandaag zijn we dat nog niet. En morgen misschien ook niet. Maar er zal een tijd komen dat we dat wel zijn. Want daar moeten we toch uiteindelijk naartoe. Als we de Heer binnen hebben laten komen, omdat hij de deur heeft geklopt, dan heeft u het zaadje in u ontvangen. Maar dat zaadje moet onderhouden worden, er moet water gegeven worden. In die akker. En dat water dat is het woord van God. Die u vandaag hier hoort. Je kan het ook ergens anders horen. Dan krijg je ander water. Dan krijg je ander water. Maar lieve mensen pas op. Want het koninkrijk van God dat vormen wij hier samen. Wij vormen hier samen het koninkrijk van God. Wij zijn in Christus. Een koninkrijk van God, samen. En anders werkt dat gewoon niet. Het is in Christus Jezus. Wij zijn namelijk medewerkers van Wim Verdouw, Zo kan ik het beter zeggen. Wij zijn medewerkers van Wim Verdouw En in dienst van Christus. Zo moet ik het zeggen. In dienst van Christus, medewerking van Wim Verdouw. Hij is de dienaar van de gemeente. Bijbels gezegd, hij is de engel van de gemeente. Wij allemaal die hier zitten, wij zijn de dienaar van de dienaar van de gemeente. Misschien een beetje moeilijk om te begrijpen, maar als ik dit eventjes naar boven mag lichten. Dat is, wanneer u de ander een glas water geeft. Uw loon zal het niet ontgaan. En ieder die hier zijn werk doet. Zowel broodjes smeren. Koffie zetten. De kinderen doen. De zaal opruimen. Of optuigen. Is een dienaar van de dienaar van de Heer. Wij ontvangen ons loon. Samen vormen wij het koninkrijk van God. En zo werkt dat. En zo zie ik dat. Als u er anders over denkt, vind ik het prima. Maar ik ben blij dat ik toch vandaag hardop mag durven te zeggen hoe ik dat ziet. Als we meewerken, zijn we medewerkers. En als we tegenwerken, zijn we tegenwerkers. Zijn we anti. Ja, kunnen we een fout maken? Zeker maken we fouten. Als die broeder in Amsterdam vandaag misschien dit hoort wat er nog gesproken wordt... Dan gaat nu altijd nog tot inkeer komen. Van wat ik gedaan heb toen was niet goed. Ik zal die broeder uitnodigen. Wij zijn broeders. Als je je broeder niet lief hebt, dan is er later in het Koninkrijk, in het koninkrijk van God geen plaats. Wij moeten het, nu moeten we moeten nu wat leren om straks daar te leven met hem. In Israël. Of waar dan ook. Maar er zal geen zonde meer in de, in de wereld zijn. Het koninkrijk van God is in ons. Het koninkrijk van God is waar ik ben. Wij zijn de dienaar van de dienaar Gods. Wij zijn niet in dienst van Wim. Nee, wij zijn zijn medewerkers. Ik heb dan gelukkig toch mogen zien. En iemand heb, uh, heb mogen volgen. Die Christus in zich heeft. En hoe zag ik dat? Door zijn doen en laten. Door de vruchten van de geest die in hem zit. Al zal hij misschien nog heel veel fouten gemaakt hebben. Want ik ken hem nu al heel lang. Ik denk dat ik hem zo ruim 20 jaar ken. Hij is er vandaag niet hier, jammer genoeg. Want anders had hij erbij mogen zijn en mag hij horen wat ik gezegd heb. Aan zijn doen en laten kan ik weten van... Ja, deze man is betrouwbaar, die kan ik volgen. Met alle fouten die er ooit gemaakt kan zijn. Want ik heb echt iemand nodig die me leidt. Op, het, op de goede weg. Heel belangrijk. Maar je broeder lief hebben... dat is iets wat we niet moeten nalaten. Daar zijn, zijn we elkaar altijd verschuldigd. Als we in dienst zijn van Christus... zegt hij, dan moet je ook niet achterom kijken... Kijk niet achterom. Want wie vader, moeder of iemand anders meer lief hebt als, als dat je hem lief hebt, is mijn koninkrijk niet waardig. Hij wil geen liefde dat we iets lief hebben of iemand lief hebben boven hem. Hij is. Er waren veel, veel mensen die hem willen volgen. Met een reden om te zeggen van, laat mij eens even mijn broeder begraven. Ik ken die verhalen allemaal, maar hij zegt, volg mij. Yeshua heeft altijd gezegd, volg mij. En weet u ook wat nodig is? Ons gedrag moet soms veranderd worden. Soms uh, gedragen we ons eigen namelijk autoritair. Yeshua die heeft namelijk ook een vergelijking gemaakt hoe onze houding moet zijn of niet moet zijn. Laten we samen lezen, in uh, Lucas ook. Lucas 18 vers 9 zegt, Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër, de ander een tollenaar. De farizeeër stond en bad bij, bij zichzelf, O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers. Of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week. En ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar stond van verre. En die wilde zelf ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zeide, o God... Wees men zonder genadig. En dan zegt Yeshua hier. Ik zeg u. Deze keerde in tegenstelling met de ander. Gerechtvaardig naar huis terug. Want ieder die zichzelf verhoogt. Zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert. Zal verhoogd worden. Onze houding moet correct zijn. Een hoogmoedige. Daar komt Yeshua en de vader echt niet. Bij hem wonen. Dat gaat echt niet gebeuren. Want hij komt alleen maar bij ons wonen. Wanneer wij luisteren en doen naar wat hij zegt. Als we kijken naar het verloren zoon. Dan zegt die zoon die terugkomt bij de vader. Vader, ik ben niet waardig meer. Uw zoon genoemd te worden. Neem mij aan, neem mij aan. Als uw slaaf. Dit zijn verhalen die Yeshua persoonlijk heeft verteld. Er is geen plaats voor een hoogmoedige in het Koninkrijk van God. Hij leert ons, hij leert mij om nederig te zijn. Als Paulus zegt, acht de ander hoger als jezelf. Dan probeert hij mij gewoon te leren om nederig te zijn. Dat is heel belangrijk. Zo moet de houding binnen de gemeente ook zijn. Want let wel... De engel van de gemeente... ofwel de ouderling of de voorganger... deze staan in verbinding met God. God leert je ook. God leert mij ook. God leert Wim ook de dingen te doen... naar behoren. Of we moeten geen geloof meer hebben... dat het zo is... Uh, dan, dan, dan hoef je zelf ook niet te veranderen. Want je kan overal naar je zin hebben. Als we die brief naar de gemeente Laodicea lezen... dan zie je gewoon dat de mensen die daar zitten, allemaal naar de zin hebben. Het gaat goed met ze. Ik heb geen gebrek, mankeert niks aan me. Maar wat zegt Yeshua? Je bent naak. je bent blind. Soms denken we dat we op de goede weg zijn, en dat het gewoon lekker gaat met me. Ik heb naar mijn zin, want daar gaat het namelijk om. Maar lieve mensen, in het koninkrijk van God gaat het daar helemaal niet over. Of het nog goed gaat of niet wij komen hier om hem te aanbidden om hem lof te prijzen om te zingen niet om te halen, maar ook om te brengen het is goed om op te staan om een lied voor hem te zingen het is echt goed vorige week heb ik ook een ervaring mogen meemaken ik zei, zuster kom ga uit je stoel sta op je benen kan dat nog? ja dat kan ik zei, sta op nu is het moment om hem te prijzen en te loven nu, dat is het enige wat we kunnen doen. Alles wat ik heb, is niet van mij, dat heb ik van hem gekregen. Dus als ik alles daarin doe, is het nog van hem. Zelfs mijn adem is van hem. Maar wat ik voor hem kan doen, is hem lof prijzen. En tot hem een lied te zingen. Er staat in de boek Jacobus, die, die leert ons dat. Als dat het enige is wat we kunnen doen. Laten we dan doen. Laten we dan opstaan op onze benen. Als dat nog kan. Maar vaak blijven we zitten. Waar we zitten. En eigenlijk bidden we alleen maar. Of God dan toch wil helpen. Maar God wil ons dus niet genezen. Maar hij wil ons gezond maken. Dat we, dat we een gezond leven hebben. Alleen genezen. Ja dat willen we allemaal. Alleen genezen. Op loskomen van onze problemen. Hoe het ook mag zijn. Dat willen we allemaal. Maar gezond worden is toch heel erg belangrijk. Als wij een tempel van God zijn. Van God ben. Dan moeten we gaan leven zoals hij zegt. Zoals hij in ons regeert. En echt waar. Zonder liefde gaat het gewoon niet werken. En heb je het moeilijk in dat koninkrijk van God? Ja hoor. Zeker. Je krijgt het niet zo makkelijk. God geeft ons ook een juk dat we dat kunnen dragen. Uiteindelijk krijg je zoveel kracht die een ander dus niet heeft. Ik heb enorm veel kracht. Waarom kan ik dat zeggen? Ik ben gisteren 63 geworden. Als mij de dingen zijn overkomen 10, 20 jaar geleden, dan was ik, dan was ik al niet meer geweest. Dan had ik mezelf, misschien met, met, mezelf aan het leven beroofd. Nu ken ik door de genade die God mij gegeven heeft. En dat is dat geduld. Oh, dat is dan toch zo'n rijkdom als je geduld hebt. En echt waar? Je kan overal naartoe lopen. Je komt even op kantoor en je kijkt om je heen. En alles is modern en iedereen klaagt dat alles zo traag gaat. Het gaat zo langzaam. Even een momentje. Ja, uh, ik moet even wachten. Heb je even een stoel? Heb je even. Het, hij, hij, hij, hij is zo langzaam. We willen allemaal sneller en sneller en sneller en sneller. Als we in het verkeer gewoon, ja, als we haast hebben, dan, dan, dan zijn we in staat om een stuk van de vluchtstrook te pakken. Om op tijd ergens te komen. Wij wagen ons leven voor een rode stoplicht. Als over de 200 euro. Dat doen we. Zeg maar even halen. We moeten opschieten. We moeten altijd snel. Nou, voor mij hoeft dat niet meer zo snel. Mag wat langzamer. Dat is nou het geduld die je hebt. Ik heb geen geduld. Als ik op iemand moet wachten om negen uur, en hij is om negen uur niet, dan ben ik weg. Nog niet één minuut. We hebben afgesproken om negen uur. En als ik tegenwoordig als hij om half tien komt, dan is hij nog steeds welkom voor me. Zo ben ik geworden, was ik niet. Dat is de Geest God die, die in je werkt. We kunnen ons eigen overal druk om maken. Zo op vakantie gaan willen we snel op de plaats van bestemming zijn. En een week later moet je weer terug. Weer diezelfde weg. Waarom zo snel? Neem de tijd, geniet van het leven. Ja, maar dat doe ik toch wel hoor. Nee dus. We allemaal zijn we dus gestrest. Omdat we gewoon haast hebben. We hebben dus gewoon geen tijd. Een dag niks doen. Is, is, het kost geld. Ja, voor, de, voor degenen die dus geen werk hebben. Misschien niet. Maar voor de mensen die werken is het gewoon geld. Dat moet wat vandaag nog kan, moet gedaan worden. Iedere seconde telt, iedere minuut is, is, is geld. Mensen moeten aan het werk blijven, je moet ze opjagen. Wat, veertien stuks? Nee, je moet er vijftien kunnen doen. Dat is het leven die we, die we vandaag aan de dag hebben. En wat, wat doet Yeshua, wat doet God? Hij geeft ons rust. Hij geeft ons de vrede. Hij geeft ons de shalom. Deze lieve broeder in Zwitserland en zuster, Je moet een keuze maken. Je moet een keuze maken, wie, wat ga ik doen? Ja, als je de Shabbat niet gaat werken, heb je geen geld, heb je geen brood. Hij je moet alles op een rijtje zetten, een keuze maken en datgene wat God vraagt, gewoon doen. Als we dat niet doen, dan komt er straks misschien een andere gemeente die zegt van... Oh, lieve broeder, kom maar eens even bij me. Ja, dat probleem, ach, die Shabbat. Nou, ik heb er al heel wat gelezen daarover. Over die Shabbat. Yeshua is de Shabbat. Jezus is de Shabbat. Dat hoef je niet meer te doen. Hij is de Shabbat. Hij is Heer over de Shabbat. Zo makkelijk gaan we daar eigenlijk mee om. Dus zo'n broeder en zo'n zuster, die gaat dus naar zo'n gemeente. En die heeft daar gewoon naar zijn zin. Want hij kan alles gewoon, alles kan gewoon doorgaan zoals het gaat. Hij hoefde zijn eigen niet, uh, niet van te keren. Hij hoefde zijn leven niet overhoop mee te halen. Wat is nog makkelijker? Huisje, boompje, bezen, kerkje. Heerlijk toch? Alles gaat goed. Maar in de Koninkrijk van God gaan we leven naar zijn wil. Zo doen we dat ook in Nederland. Als we een fout maken, komen we misschien bij de, bij de rechtbank terecht. Nee, Matthäus 5, 6, 7. Dat is heel belangrijk om hem te leren kennen hoe we moeten leven. Dat zijn de evangelieën die God ons gegeven heeft. Als je thuis komt, lees dat maar. Als we een probleem hebben met onze tegenstanders, zegt hij... voordat je naar de rechtbank toe gaat... maak het dan eens even gauw in orde. Want als je daar komt... dan kom je misschien in de gevangenis terecht... en dan moet je tot de laatste cent betaald is... kom je er pas uit. Maar dat gaat niet over geld. We denken soms dat het over geld ging. Maar dat gaat niet over geld... Het gaat gewoon in het leven in het koninkrijk van God. Als we een fout maken, moeten we in orde maken. Dat zegt hij. Die tekst gaat niet helemaal niet over als ik een probleem heb met de regering of met mijn werkgever of ik weet niet wat. Maar als ik een probleem heb met God, dan moet ik zo, voordat het zover komt, Moet ik het met hem in orde maken. Niet wachten totdat het vonnis is gevallen. Maar als het vonnis is gevallen, dan moet ik dus misschien wel tien of twintig jaar boeten. Voorkom dat. Daarom zei ik ook, lieve broeder, als er een probleem is onder elkaar, maak het dan eens in orde. Wacht niet te lang totdat God dat ingrijpt. Lieve mensen, ik denk dat ik genoeg gesproken heb. En als er problemen zijn in wat ik gesproken heb, mag u mij hierover aanspreken. Wees men zondag genadig. En de tekst die Yeshua ons heeft geleerd... Ik ben niet waard met uw zoon te zijn. Neem mij aan als uw slaaf. Is een betere houding voor de mens die naar hem luisteren. Als een houding van ik ben een Hebreeër. Wij zijn nooit uit de hoerderij gekomen. Dat is geen goede houding. Onze houding moet er correct zijn. We moeten nederig zijn. Opdat de mensen om ons heen weten dat God in ons woont. Amen.